kwaad daglicht te stellen. Sinds het begin van de opstand zijn in Jemen... bijna 400 mensen om het leven gekomen. De man die gisteren in Hoensbroek een buurman doodde... en twee anderen verwonden, stond bekend als een zorgmeider.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 Vaak wil je het opnieuw uitzenden van een gesprek nog lange tijd uitstellen... maar we kunnen er niet omheen. Wanneer iemand komt te overlijden... dan duiken we het Nederlands archief voor beeld en geluid in... en gaan op zoek naar radiomateriaal. Op 25 mei jongstleden overleed Rian de Waal. De pianist was al langere tijd ziek en heeft helaas de strijd moeten opgeven. Hij stierf aan de gevolgen van een hersentumor. In 2007 was hij bij Frank van der Linde te gast in een aflevering van Kunststof. Onderwerpen van het gesprek zijn onder meer zijn wijze van spelen op jeugdige leeftijd, zijn immer voortdurende zoektocht naar verdieping en zijn drukke bestaan naast het hebben van een gezinsleven. Sinds 2006 was hij artistiek leider van het Peter de Grote Festival. Hetgeen op het moment van dit gesprek op losbarsten stond. Rian de Waal is 53 jaar geworden. We gaan nu terug naar 25 juli 2007. Dames en heren, goedenavond. Als wij ooit mogen terugkeren op aarde, dan graag als Steinway. En de kans is groot dat we naast twee andere Steinways komen te staan... in een boerderij in Drenthe. Niet geheel toevallig de boerderij van onze gast. Die een vermaakt klassiek pianist is... en daarnaast artistiek leider van het grote Peter de Grote Festival. Hier is Rian de Waal.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 Als ik nou zorg dat ik een eerste Rian de Waal ben en blijf... dan is er altijd een plek voor me. Ja. En dat heb ik toen gedacht. En dat, dat denk ik nu nog steeds. En wat maakte uh, Rian de Waal tot Rian de Waal? Was, wat was zijn specifieke uh, persoonlijke karakteristiek... Nou, dat is natuurlijk door de jaren heen een wisselend, uh, wisselend gegeven. Ik ben uh, buitengewoon uh, hopelijk nog steeds in ontwikkeling... en met mezelf bezig aan mezelf uh, uh, schaven en werken. Oké, okay, maar wat was jouw spul? destijds, vooral, hè, als je dan vraagt zo in die, in, in die periode... was het, uh, denk ik, buitengewoon virtuoos. Dat stond nog steeds op de eerste plaats. Zij hij met... ...keurige armen over elkaar. Maar, ja. dat moet ik tegelijkertijd bijzeggen... ...dat rond die tijd al een iets... Uh, ...een iets... Uh, ...lyrischer en emotionellere toon... Uh, ...erbij kwam, want... Uh, ...ik heb... Uh, ...zo rond die tijd... ...heb ik mijn vrouw Marion ontmoet... ...en zij is zangeres... ...en we begonnen dus heel veel dingen... ...samen te doen. Dus... Die, die, die snelle vingers van mij, die moesten gewoon wachten op de zangstem. Een zangstem die heeft uh, adem nodig, een zangstem die heeft tijd nodig... om tot ontwikkeling te komen, hmm. om het uh, vibrato tot volle glorie te laten klinken. Het is wel mooi dat je dat woord emotionaliteit uh, gebruikt... want daar komt natuurlijk ook een persoonlijk element dan, de, de liefde die tot bloei komt. In die fase wordt geconstateerd dat jij als een van de weinige Nederlandse klassieke muzici... emoties durft te tonen op het podium. Ja, nou ja, dat, dat, dat was op dat moment een, ook voor mij een vrij nieuw gegeven. He, want uh, ja, ik, we kenden elkaar toen net uh, twee jaar of zo. En ik moet echt zeggen dat, dat dankzij die liederen van, van, nou ja, van Braams... Omar, he, eigenlijk, die dat, dat was het eerste, die, die deden we samen. Maar daarnaast ook Duparc bijvoorbeeld. Uh, hele, hele, hele mooie, diepe liederen van Duparc. En als pianist ontkom je er niet aan om je ook in de tekst te verdiepen. Dat, uh, nou, wat je dan meemaakt met die gedichten, dat is soms echt... Uh, hè, loop je de rillingen over de rug. Dus rond die tijd begon er bij mij nogal wat te veranderen. En uh, ik denk toch in, in de allerhoogste mate door uh, mijn uh, muzikale en... Mijn uh, eh, dagelijkse verhouding met Marion. En, uh... ja. Daarover wil ik heel veel meer weten. Want dat is een prachtig uh, soort van ja. Ja, streng... Hè, die zich voortdurend om die andere streng wikkelt. En u luistert naar uh, Kunststof op Radio 1 van de NPS. Het dagelijks programma over de wonderwereld van de media en de kunsten. Uh, we gaan uh, met Rian de Waal dadelijk verder praten. Er is een tegel natuurlijk. Uh, welke twee teksten worden het niet? Er zijn ongetwijfeld teksten overwogen thuis. Nou, ik... Had een tekst um, bedacht waarvan ik dacht van nou, die is misschien heel heel karakteristiek voor mij. En toen onderweg in de auto, ik kwam dus later hier aan dan wat. Toen sprong er opeens eentje naar boven van een tijdje terug. Er was concurrentie tussen en, de oren. Um, en toen ik hier nog even op het toilet was, zag ik een derde tekst waarvan ik, ik keek naar het plafond. Ja, ja, in Studio de Smet. Wat hing daar? Wat stond daar? <laughs> en dat was een keurig geverfd bandje, maar dat plafond, er stond één tekst op. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Liefde en troost. Ah. En dat, ja. Ja, ik weet niet wie van jullie daar inspiratie had. Moet onze chef Kotter en, zijn geweest. Een hele gevoelige man. Ja, die bovendien ja. groot genoeg was om bij dat plafond te kunnen. Maar, <laughs> hey, maar goed, en de tweede tekst die, die het die net niet, dus haalt? niet nou Degene die, die afvalt, maar die vind ik wel heel mooi... dat is een, uh, die, uh, volgens mij een, een spreuk van uh, Oscar Wilde. An able man is never busy. Vertel me. Uh, ik kreeg die voor het eerst te horen een paar maanden geleden. Dat was op het uh, afscheidsdiner van Martijn Sanders... de scheidende directeur van het Concertgebouw. Ja. En die had dus uh, in de ambtswoning van de burgemeester, Job Cohen... Had een twintigtal muzici uitgenodigd om in heel intieme kring met hem... zijn afscheid te vieren. En daar mocht ik bij zijn. Ja. En toen hield uh, Siebert Verster een klein uh, toespraakje. En die noemde dit dus als zeer karak karakteriserend voor Martijn Sanders. Lever ons uh, de vertaling er even een, bij. Een, uh, een bekwaam man heeft het nooit druk... En daar hou ik mij vaak aan vast. Hè? Als het dan weer helemaal. Uh, zo'n festival. in totaal hebben we 62 concerten. Met, in Groningen uh, straks. Hè? Met de uh, ja, Duitse partner ik. erbij. Dus dan word je nog wel eens gillend gek. Ook daarover straks nog veel meer details in kunststof. Janist, um, Rian de Waal, hebben we hier een kunststofprimeurtje? Ik denk het wel. Ik, uh, volgens mij is deze opname nog niet eerder op de radio geweest. Hij is uh, ook nog maar net klaar, dus dat, dat kan bijna niet. Wat is het? Dit zijn variaties die Chopin schreef uh, toen hij nog maar 17 was... voor piano en orkest origineel, over een thema van Mozart. Het is La Ci Darem La Mano, het uh, duetje tussen uh, Don Giovanni en Serlina uit Don Giovanni. En ik heb dezelfde solobewerking van gemaakt. Dus uh, ik speel het uh, de orkestpartij door de solopartij heen. Om ja. het zo maar eens even te zeggen. Waar is het opgenomen? Nou, dit is natuurlijk uh, opgenomen in ons eigen studio in Valvermond, in Drenthe. En wat Joost Prinsen net eventjes in de aanhef zei, uh, ik heb daar inderdaad we hebben daar een fantastische plek gecreëerd waar uh, de twee Stijnweek concertvleugels uh, volledig tot hun recht komen. Beschrijf uh, die boerderij eens even. Nou, het is een... Uh, een oude, of niet zo heel oud, 100 jaar oude veenkoloniale boerderij. Het is eigenlijk een Oost-Groningse boerderij. Dus het is een hele rijk gedecoreerde boerderij. Als je de voorkant ziet met trapgeveltjes, met, uh, met glas in lood... Met, met hele hoge ramen, mooi houtsnijwerk, een hele rijke voordeur. En dan uh, de schuur daarachter, hè, wat gewoon echt een schuur was. Dat is een concertzaal geworden. En ik heb daar 200 stoeltjes, maar... Er kunnen ook 300 mensen in, er kunnen ook ja, ja, 350 ja, ja, ja. mensen in. Het is echt een hele grote ruimte. Hij is 10 meter hoog. En dankzij uh, de input van veel muzikanten... en dankzij de input van uh, Rob Metkemeijer, een van de directeuren van Peuts... die inmiddels uh, ge, ge, met pensioen is gegaan. maar Wat die heeft ons. Peuts? Uh, Peuts is een uh, akoestisch... Bedrijf, of die heeft een hele belangrijke akoestische tap. Dus zij hebben geholpen om die boerderij om te zetten in en een soort zij hebben, concertzaal. Ja, ja, ik had dan dus muzikanten die, die kwamen spelen. Ik speelde zelf. Marion die zong daar. Uh, Harro Ruissenaars die kwam daar met zijn cello spelen. En er zijn die twee uh, renpaarden, hè, zoals ze heten. Ja, renpaarden. Ja. Wat, wat wordt ja. daarmee bedoeld? Nou ja, daar wordt natuurlijk mee bedoeld de, de grote Stijnwee concertvleugels. Hè, en die werkelijk in uh, Formule 1 uh, conditie... Zijn. Ik heb me laten influisteren dat de mooiste steinwee van Nederland... in die boerderij in Rent staat. Ja, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Wat en maakt ik... die steinwee nou tot een uniekere nog dan al die unieke steinwees? Nou, het is een instrument wat inmiddels uh, door de tijd een, een, een glans heeft gekregen... die je nergens bij een modern instrument zal treffen. Het is een, uh, hij is nu inmiddels, moet ik het even goed zeggen, 18 jaar oud, denk ik... En de eerste acht jaar is die dus uh, door de stijnwee importeur uh, Ipma... die heeft hem uh, overal gebruikt. Als er een moeilijke pianist kwam in de pianoserie in het concertgebouw... dan werd deze stijnwee ingezet. En uh, nou, na, nou, ik heb daar vier cd-opnames opgemaakt. En iedere keer na afloop zei ik dan van... nou, ik wil hem graag kopen. En wat, wat is dan meer glans? Wat bedoel je, met een piano met meer glans dan anderen? Wat, wat nou, versta je daaronder? Hij heeft dus door de jaren heeft hij een, een, een, een diepte en een warmte gekregen. Doordat uh, Polini en hoe ze verder heten ja. daar flink overheen zijn nou, gegaan? Nou, dat geloof ik niet. Ik, ik denk dat hij die eerste periode van zijn leven... wat dat betreft overleefd heeft. Omdat hef, wat heel slecht voor een piano is, is om hem steeds te vervoeren en hem weer onder nieuwe omstandigheden op zijn, op zijn poten te zetten. In een nieuw klimaat, met nieuwe vochtigheid, uh, steeds andere pia pianisten erop. Dat is in feite niet zo goed. Maar het mooie is dat hij vanaf dag één wel door Michel Brandjes en dat is dus uh, de, de, de grote pianotechniker van, uh, van Steinway Die we ook in Kunsthof hebben gehad, oh, onderhanden nou, is genomen. Ja, nou ja, moet je kijken. Ja, ja die, en, die zal hem hebben getrimd, hebben geschoren, precies, op maat hebben dus gemaakt. Hij is vanaf dag één is hij bij Michel in... Uh, Onder, onder zijn auspiciën eh, behandeld. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Dus. En um, is nou het hele gezin uh, naar Drenthe verhuisd vanuit de, de Randstad? Want uh, er zit een studio, er staan piano's, er worden concerten gegeven... Uh, de afstand tussen Amsterdam en uh, Drenthe is een 200 kilometer. Hoe werkt dat? Nou, daar heb ik een kleine misrekening gemaakt, want ik dacht dus dat... Uh, ik heb een vrouw en dochter. En uh, ik had gehoopt in het begin dat zij wel met mij mee zouden komen daar naartoe. We hadden een paar uh, ponies in de wei staan. Dus dan had uh, Nina, onze dochter, ook, ook wat leuks te lokkertje. doen. Een lokkertje. De mooiste <laughs> kamer van het huis. En echt een hele grote... Uh, rijke kamer is natuurlijk de, de zangeressenkamer geworden. Dus ik dacht van nou, dat, dat gaat wel lukken. Dan krijg ik Marion ook wel hierheen? Ja, ja, maar dat is toch niet helemaal Waarom zo. niet? Nou, het is precies wat je zegt. Het is ver weg van een heleboel dingen. En dat heeft een geweldig voordeel. Voor mij heeft dat het voordeel dat als ik daar zit dan kan ik werkelijk heel heerlijk ongestoord werken, lezen, uh, ontspannen... wat ik dan ook maar wil doen. Maar het nadeel is, als je ergens naartoe moet... en dat kan zijn uh, concerten, maar dat kunnen ook uh, zakelijke afspraken zijn... Ja. of uh, hey, een interview in de smet... dan zit je wel heel ver overal vandaan. Nou, nou hadden jullie sowieso al een buitengewoon opmerkelijke manier... van leven met elkaar. Kun je die eens beschrijven? Hoe dat was ingedeeld? I ja, uh, wij hebben uh, een jaar of tien geleden uh, eventjes een... Uh, of eventjes, dat heeft bijna zes maanden geduurd... een hele moeilijke periode gehad in ons huwelijk. En wij zouden uit elkaar gaan. En we woonden toen in een huis in Hilversum. Het was een groot huis. En in afwachting van de scheiding... zei Marion van nou, dan ga ik boven wonen. En we hadden dus daar twee aparte woningen in dat huis. En, en ook twee studio's. Dus Marion die ging boven wonen. En onze dochter, die was toen vijf... die die had dan dus ook boven een kamer en beneden een kamer. Nou, we hadden... En die verhuisde binnen het huis ja, de we ene waren... week naar jou... En de andere ja, week naar Marion. Ja, we waren overeengekomen om, als wij dan gescheiden zouden zijn... om inderdaad ieder voor de helft voor haar te zorgen. En dat 50-50, uh, dat hebben we toen al ingesteld. Dus het was de ene week bovenweek, en het was de andere week benedenweek. Het was in het begin een beetje verwarrend voor haar... maar al gauw wenden ze daaraan. En toen wij na een halfjaartje, doordat we elkaar de ruimte gaven en, en lucht... Gaven. na een halfjaartje weer bij elkaar terugkwamen... toen hadden we allebei zoiets van... hé, hey, maar hoe we nu leven, dat is eigenlijk best leuk. En laten we dat nou, nou toch zo ja. houden. Het is, het, het is wel uh, mooi in aansluiting... He, op, op wat je aan het begin van de uitzending vertelde... dat je de emoties niet wegstopt. He? Je durft daar dus ook voor de microfoon uh, zo gedetailleerd over te praten... Ja, nou ja, dat heeft voor ons. Uh, een, is het heel erg belangrijk geweest. Zowel dus de crisis als dat het daarna weer goed kwam. Hè, want uh, het betekent ook dat je voor, voor een, een crisis niet, niet bang moet zijn. maar dat je daar soms gewoon met elkaar doorheen moet, uh, moet gaan. Mm. En uh, moeilijke, moeilijke dingen zijn er om uh, overwonnen te worden. Inclusief, uh, inclusief een pied à terre uh, van gigantische proporties in, in Drenthe. Wat gebeurt daar muzikaal nou? Hè? Want je hebt net beschreven uh, hoe die Waldermond-recordings nummer 2... Um, in elkaar steken. Wat is dat hele project? Nou, het, uh, het belangrijkste wat ik, wat ik daar op dit moment uh, aan het doen ben... is... Um, ik ben bezig met een boek te schrijven. En daarbij komt een cd-box, acht cd's. En dat boek is een proefschrift, een dissertatie, musicologie. En dat gaat over de romantisch-virtuose... Pianotranscriptie. Wat is en, dat? Nou, dat is een, een transcriptie is in feite een, uh, een, een, een, een bewerking van een bestaand stuk. Dus Schubert heeft iets geschreven en dan gaat er ook Ja, dan wordt het door Liszt, Of dan wordt het door Godofsky, of Boezoni of Rachmaninov of, of van Jan de Waal. Een uh, enkele keer heb ik eens iets gedaan, omdat ik vond dat ik niet alleen uh, over anderen moest, uh, moest nadenken en praten, maar ook gewoon het zelf eens aan het lijven moest ondervinden. En wat deden uh, jullie, doen jullie er dan mee? En wat je dan doet is dat er dus een, er is een mooi stuk muziek is en dat wil je om wat voor reden dan ook beschikbaar maken voor de piano. En dan zet je dat op de piano, rekening houdend met alle uh, kwaliteiten... en alle, alle problemen ook die de piano heeft. Is dat vergelijkbaar met uh, wat Lavinia Meijer, de harpiste die hier ooit zat, uh, heeft gedaan met het woolltemperieerde klavier? Dat je dat dus in haar geval omzet voor harp. Zo doen jullie dat met stukken die voor een eigenlijk ander genre zijn geschreven naar piano. Ja, ja, het betekent dus dat je iets beschikbaar maakt voor je instrument. En er kunnen allerlei redenen voor zijn. In de tijd van Liszt was dat bijvoorbeeld zo dat, dat de Beethoven-symfonieën... die waren weliswaar erkend als, als hele belangrijke muziekstukken. Maar er waren toen nog maar een handjevol orkesten die dat... Speelde. En als je geluk had, dan kon je in Leipzig een uitvoering meemaken... en anders misschien in Dresden, maar dat was ook niet elke week. Dus er was geen radio, er was geen grammofoon, er was geen cd. Mm -hmm. Dus wat deed Liest? Liest zette die Beethoven-symfonieën voor de piano. Zodat ja. jij thuis die Beethoven-symfonieën kon leren kennen... door ze zelf op de mm -hmm. piano te spelen. En nou wordt er wel eens daar ergens in Drenthe... Uh, een, een beetje schobbejakkende man aangetroffen... Smiddags om half zes uh, in een walmende pyjama, uh, nog duf en dul van de nacht, ja, genaamd uh, Rian de Waal. Ja, maar dat, dat weet niemand, hè? dat zeg jij nu. Dat... Maar we hebben het hier wel over feiten, harde feiten, meneer ja, de Waal. Ja, we, hebben, ja. we hebben natuurlijk een detective namens ja. Kunststof uh, platteland opgestuurd. Ja. Die heeft daar door raampjes getuurd. Ja. Ik beklaar u nader. Nou ja, goed, dat is dus een van de heerlijke dingen van daar te zijn. Dat als ik daar een paar dagen alleen ben... dan kan het wel eens zijn dat een dag- en een nachtritme een beetje vervaagt. Dan kan het zomaar zijn dat ik bijvoorbeeld de geest heb gekregen... en lekker zit te schrijven. En dat gaat tot drie uur s'nachts door. Ik begin nu wel iets beter te begrijpen waarom Marion heeft gezegd... misschien moest ik toch maar in Amsterdam blijven. Utrecht. Utrecht, sorry. Ja, Randstad. Nee, precies. Maar dit project heeft Rian dus helemaal in de ban. Ja, absoluut. Ik, ik uh, sta ermee op en ik ga er s'avonds mee naar bed. En, en op en, al en, die cd's worden uh, verschillende componisten behandeld in transcriptievorm? Of één per cd? Hoe nou, dat? dat moet je zo zien. Ik heb dus het, het, het veld van de transcripties, en er zijn ongelooflijk veel, uh, ik denk dat uh, nou de, ik geloof dat de Library of Congress dat hier 150.000 heeft. En die heeft nog niet eens alles. Hè. Maar ja. ik heb een keuze gemaakt, gewoon uit het repertoire wat ik zelf altijd graag speelde, en degene die ik belangrijk vind. En ik heb het repertoire in, in acht hoofdstukken ondergede ondergedeeld. En dat is vrij uh, subjectief, zou je kunnen zeggen. Wie zit er zo? Er eh, zit een hoofdstukje Bach-transcripties. Nou, ik, vind, uh, ik heb zelf veel orgel gespeeld vroeger. En een van de uh, vervelende di dingen van dat niet meer orgel spelen... is dat je dat enorme oeuvre van Bach aan je voorbij moet laten gaan. Ja. En toen ontdekte ik die transcripties van Bach... Liest, eh, Bouzoni, Braams, eh, nou, noem maar op. Die hebben prachtige Bach-transcripties gemaakt. En de bedoeling is dus dat wat ik in mijn tekst beschrijf... Eh, dat het niet zomaar eh, droge theoretische informatie is... En, maar dat het direct verifieerbaar ja. is, doordat je de cd kan beluisteren. Daar komen die cd's bij met, met een scala aan verschillende uh, componisten... Ja. waarvan transcripties ja. Ja. worden uitgevoerd. Um, Laten we eens even naar, naar de beginjaren gaan. Er, er zijn uh, leermeesters geweest, ongetwijfeld. Grote leermeesters, mag je wel zeggen. Um, Laten we uh, beginnen met Earl Wild. Um, volgens mij nog steeds bij leven. Ja, Earl, die is, uh, die is inderdaad uh, 91, 92 op dit moment, denk ik. Maar mijn grootste leermeester is hier in Amsterdam geweest. Hè? En dat was Edith Latijner, Edith latijner Gross, moet ik zeggen. En uh, destijds een uh, Amerikaanse uh, die les gaf aan het uh, conservatorium in Amsterdam. En daar heb ik gewoon mijn volle zes jaar gezeten En met, met, met, met groot genoegen. Met en dat, dat was af dus toe eigenlijk... Ook, uh, met grote woede, want ze ging het, uh, het conflict ook niet bepaald uit de weg. Maar... Dat was dus de, de absolute beginperiode op het conservatorium. Maar wat deed ze dan, waardoor uh, het even clashte? Nou, zij gaf mij wel heel uitdagend repertoire te spelen. Ik mocht al heel snel het derde Rachmaninoff spelen. Nou, het derde Rachmaninoff is zo'n beetje de... De Mount Everest van de piano, uh, ja. het pianorepertoire. Dus ik denk dat ik 18 was, en toen speelde ik het derde Rachmaninoff. Dus dat had ze heel goed begrepen. Maar dan vervolgens veegde ze de vloer met me aan met over de manier waarop ik het speelde. En dat ik het inderdaad als een stuk. Uh, hoe deed ze dat dan? Sportief. Uh, met het rietje of met woorden? Uh, met woorden. Hè. En ik had. Vanaf dag één bij haar les in het Engels. Daar was ik ook erg blij mee. Omdat ze ook direct zei: van kijk, ja, Rian, Nederland het is natuurlijk maar een heel klein landje in de hele wereld. En uh, jij moet ook geen Nederlandse carrière hebben, maar je moet daarbuiten. Had je toen nog even, want ik wil zo'n ruzie voor me zien: <laughs> uh, een grade dame. Uh, ja. uh, stampend met de naaldhakken op het linoleum? Nee, of, uh... nee, nee. Heel, heel onderkoeld, heel uh, cynisch. Ze is, is geweldig. Geweldig uh, begaafd met woorden ook. Dus ze kon dat uh, op, een, op een hele goede manier... Een chique manier werd Rian terechtgewezen. Precies, de, de, de zwakke plek aanwijzen. En, ja. uh... en Earl Wilde, wat had die? Nou, bij Earl ben ik dus terechtgekomen later, na die periode. En, en Earl die de, is een geweldige levensgenieter. En hij had toen al, hè, toen ik hem ontmoette, was hij uh, in de zeventig, denk ik... Nou, ja, hij zal nu, nu hij is die eind 60 zijn geweest. En er is iemand die zich gewoon nergens iets van aantrekt. En die vindt dat als iets zo is, dan doet hij dat. En of dat nou tegen de, ja. hè, de, tegen de stijl is, of dat dat tegen, de, tegen de, de wens van de critici is... of de heersende mode, of wat dan ook. En die heeft een heel sterk eigen kompas. En het is een, een prachtige pianist. Maar we even naar hem luisteren. Oh, leuk. zou je loslaten op het spel van Earl Wild? Het is uh, een enorm uh, spontaan spel. Het, het is heel vrij wat hij doet. En, um, en toch is het helemaal uitgewerkt. Tot op de laatste... Uh, heeft hij, heeft hij zijn, zijn, de stemvoering bijvoorbeeld... Hè, als je zo'n hele complexe pianopartij hebt... als hier mm -hmm. in het lied van Rachmaninoff... een eigen transcriptie van Earl Wild. Uh, dan zitten daar bijvoorbeeld talloze, moeilijke stemvoeringen in. Nou, dan, dan hoor je hoe dat helemaal mooi klopt, uitgewerkt is. En toch geeft het een gevoel van, van een enorme spontaniteit, een ja. vrijheid, een, een En Ik hoorde er eigenlijk jazz doorheen. Nou, de, de Rachmaninoff heeft dat natuurlijk wel vaker en Earl heeft... Daar ook iets mee. Want Earl die heeft dus uh, jarenlang is hij pianist geweest. Uh, onder andere ook voor de lichte muziek bij het NBC-orkest. Okay. Ja. En dan uh, Jerkin uh, Rudolf, uh, wat, wat heb je van hem opgestoken? Nou, naar Rudolf Serkin ben ik toegegaan. Dat, dat was natuurlijk, hij was misschien, hè, eh, jaren 70, 80, laat ik zo zeggen... een van de aller, allergrootste pianisten op dat moment, ook qua status. En dat was ook best moeilijk om tot hem door te dringen. Maar dankzij een, de voorspraak van de directeur van het Concertgebouworkest... ben ik bij hem geweest, Hein van Rooijen. Die heeft dat geregeld dat ik naar hem toe kon. En dat was eigenlijk omdat wij totale tegenpolen zijn. He, iemand als uh, Earl Wilde die, die, die, die zit helemaal in, in ja, de plek waar ik ook wil zijn. Mm -hmm. En Cirken was ongeveer het, uh, het tegendeel. Nou, nou, iemand die, die tot op hoge leeftijd uh, het piano spelen moeilijk vond. En in de periode dat ik bij hem was, hij was tachtig toen... en ik heb zeg maar een week of zes bij hem gelogeerd in zijn gastenverblijfje. Dus iedere dag zag ik hem. En we gingen boodschappen doen, we gingen de afwas doen samen... en om de dag zaten we een paar uur aan de vleugel. Maar iedere dag studeerde hij vier uur. En waar deden jullie dat? Nou, dat was in zijn huis in, uh, in Brattleboro, in Vermont, in Amerika. En de held vond het ingewikkeld. En hij tot op die hoge, 80-jarige leeftijd, studeerde vier uur per dag. Uh, ja, om zijn techniek. Hij kreeg niets cadeau. Hij ja, moest dan, dan, dan, dan kreeg je uiteindelijk wel dit, hè? een straaljarenpiloot. Uh. Ja, het is, het, is, het is een geweldig goede pianist geweest. En wat, wat dan heel kenmerkend voor zijn uitvoering is, is dus juist vanwege dat gevecht wat hij had mm. met de materie, dat het een geweldige spanning in zich meedraagt. En een geweldige gedrevenheid. Het, uh, het, het, het, ik heb opnames van hem gehoord uh, van het mendelssohn pianoconcert eerste pianoconcert, of, of bepaalde Beethoven-sonates. En dat geloof je bijna niet van de spanning. Dat is, ja, ja. Dat is werkelijk... Uh, dat dat, dat, dat snelle, dat, dat, dat, dat virtuose... Um... In minuut 1 zei je al, uh, over dat concours in Brussel... Uh, dat dat ook elementen waren uh, die jouw spel uh, in zich uh, hadden. Um, om te beginnen, wat is er nou wel of niet gebeurd op dat concours? Want het is interessant als je in de archieven duikt. Hè, in het ene stuk staat dat jij daar hebt gewonnen. In het andere stuk staat, daar is hij zevende geworden. Wat ja, is daar gebeurd? Nee, dat, dat klopt, het laatste. Ik ben er zevende geworden. En ik ben dus de eerste Nederlander die... En tot op vandaag, de dag van vandaag, de enige Nederlander die daar ooit in de in de finale van het, uh, van het concours terecht is het gekomen. Elisabeth Concours -geid. En dat. Dat is zo fantastisch geweest, want daardoor lag er op mij nooit de druk... om de, de eerste grote prijs om dat waar te maken. En hetzelfde is met uh, Eliana Rodriguez. Ja, hoe, hoe was doe je mijn... dat nou? Want je, zou nou zeggen, je haalt een prijs en dan moet je het juist gaan bewijzen. Kijk, als je, als je een, een, een, een eerste prijs haalt op het Elisabeth Concours... of op het Chopin Concours, dan zijn de verwachtingen natuurlijk... torenhoog gespannen. En dat moet je avond en avond waar maken. En als je een keertje uitglijdt... Dan wordt het ook breed uitgemeten. En dat wordt je niet zo gauw vergeven. Want je bent de grote prijswinnaar. Op het moment dat je dus, hè, zoals ik, in de, in de middenmoot euh, binnenkwam. dan heb je wel alle publiciteit meegekregen. en alle, alle aandacht die er is. Ook het feit dat ik dus de eerste en enige Nederlander was. Hè, mm -hmm. Heeft altijd. niet tot de finale doordrongen. Heel, veel, heel ja. veel voor mij gedaan, precies. En zonder dat er die druk op mij lag van. Hè, daar wil ik toch zo nog even over op doorvragen. Um, eerst uh, een bericht uh, dat uit diezelfde tijd dateert, uit de Volkskrant. Alle kranten, schrijft de Volkskrant dan, melden als pikant detail... dat de Nederlandse commissie de Waal vorig jaar voor een studiebeurs heeft afgewezen die uiteindelijk had kunnen resulteren in de Nederlandse muziekprijs. Over die afwijzing zijn nu in de Tweede Kamer... vragen gesteld aan minister Brinkman. Ja. Want na de finale plaats van Jan de Waal in Brussel... is de beslissing van de Nederlandse jury... in een merkwaardig daglicht komen te staan. De vragen gesteld door de Tweede Kamerleden... Wessel Tuinstra, D66 en Nissen, PvdA... wekken zelfs de suggestie... dat er iets onbetamelijks aan de hand zou zijn geweest. <lacht> Hoe zat dat? Nou, kijk... Of er iets onbetamelings aan de hand was geweest, dat geloof ik niet. Ik, uh, maar het, wa het was wel zo dat de Nederlandse Muziekprijs... dat is een, een prachtig, uh, prachtig instituut, dat was, die was toen net in het leven geroepen. En de omschrijving daarvan was dus dat er na een aantal jaren... gestudeerd te hebben voor de Nederlandse Muziekprijs... je kreeg dan een prachtige studiebeurs... mocht daar zelf uh, eindeloos veel uh, uh, plannen voor indienen... dat je aan het eind van de rit in staat moest zijn... om de eerste ronde van een groot internationaal concours ja. te overleven. En, oh ironie, jij werd afgewezen en vervolgens, korte tijd later... Ja. in Brussel, op dat prestigieuze concours, haalde je de finale. Ja, ja dus dat, mijn wraak mijn was zoet, hè. Kan dus en nog steeds, <laughs> het draait draa draa van het gelaat, ja. mag je wel zeggen. En, en je zei, nou doordat ik zevende werd en niet ja. eerste... lag er niet zo'n enorme pressie op mij... Is dat, is dat werkelijk waar? Uh, bedoel, als, je, als je mensen over jou leest, als je mensen over jou spreekt... dan komt daaruit naar voren dat je werd gecatapulteerd. En dat het tegelijkertijd onmiddellijk de vraag uh, opdoemde... maakt hij het waar? Uh, wordt het wel helemaal wat hij er zelf van hoopte. Hoe, bl hoe blik jij daarna op terug? Ja, nou, misschien was het dan meer voor mijzelf dat ik dat uh, daardoor vrij relaxed kon, uh, kon, kon nemen. Want er is inderdaad er is een, een, een circus losgebarsten. Wat, wat. In die tijd was het natuurlijk, het was allemaal live op tv. En uh, half Nederland zat naar BRT 2 te kijken. En dat werd, uh, het was spannender als, als, uh, als de Tour de France of, of weet <laughs> ik veel wat. Ja. Weet je? En Brussel ook was op. Was, was helemaal in de ban van dat concours dan live op tv. En, en, en Dus daarom werd het zo opgeklopt. En daarom heeft het voor mij ook uiteindelijk zoveel... Maar hoe zoveel ervaar geeft. je het, dat mensen over je schrijven... Uh, hij heeft uiteindelijk uh, die belofte van toen niet helemaal waargemaakt? Ja, dat, dat, dat, dat mogen mensen schrijven. Daar, daar zit ik persoonlijk niet mee, want ik, ik zit goed in mijn zaal. En uh, ik ben, ben heel lekker bezig. En kijk, het... Uh, het, het is zo dat een, de manier waarop een carrière gaat... dat, dat kan je niet voorspellen. Mm -hmm. He, ik, heb, uh, ik heb ups en downs gehad. En uh, ik ben momenteel in een geweldige up periode En misschien dat er over, uh, over tien jaar weer een down-periode ja. komt. Je, je bent bij. je enorm gaan bezighouden met het overdragen van muziek. Onder andere aan, aan, aan jonge mensen op een zeker moment. Uh, er waren masterclasses. Wat is nou de essentie van, van wat je uh, tegen die mensen zegt? Nou, ja, eigen ervaringen indachtig? Eigenlijk, waar we het net al over hadden... Hè, dat het dus, want veel jonge mensen, en ikzelf natuurlijk uh, in het begin ook... die nemen een grote pianist als voorbeeld... en die willen dan vervolgens hun Beethoven-sonaten of hun uh, Chopin-stukje... net zo spelen als Paulini dat doet en net zo als, als uh, Horowitz, Horowitz dat doet. Ja. En dat is natuurlijk het levensgevaarlijke, want... Je doet het nooit beter dan het, dan het origineel. En het is heel veel beter om op zoek te gaan naar wat je zelf vindt. Hmm. Als je zelf iedere keer weer tegen jezelf zegt... van nou wat vind ik nou, wat denk ik nou, wat Beethoven bedoeld heeft met die noten... Of wat, maar die mensen shoppen. zijn allemaal stik onzeker toch in die periode? Ja, ja. Dus ik probeer ze in dat denkproces te helpen. En het is heel belangrijk om te durven experimenteren. Doe maar iets... En dan be beoordeel dat. Maar, maar nou worden zij geconfronteerd met jeugdige concurrentie... uit pakweg de Volksrepubliek. Hè, en in China uh, pianeren 50 miljoen mensen. Daar ja. houden ze zich juist heel keurig hè, aan alle normen en waarden... om het balkenende te spreken van het pianospel. En ze scoren daardoor ook heel erg hoog op de internationale ladder... Is dat het klimaat waarin Nederlandse jonge mensen... even vrij kunnen gaan experimenteren? Nou ja, het vraagt, het vraagt veel van ze, dat geef ik toe. Maar het is wel zo dat dus op termijn... Hè, ik heb nog niet gehoord van, van, de, van de, hè, Chinese pianisten... die werkelijk een durende carrière hebben. Het is natuurlijk ja? een, nog een hele verse ontwikkeling. Hè, en iemand als, als Lang Lang speelt... Ongelooflijk goed en ongelooflijk lekker en aanstekelijk piano. Maar of daar nou he, op termijn een, een waarlijk groot ar artiest, wat een groot kunstenaar uh, uh, uit zou dan dan talent dat, dat, zo dat weet ik niet. Wat, wat is dan het. Nou, er is natuurlijk toch een hele bagage die juist he, als, als het leven over je heen gaat, om het zo maar eens te zeggen, uh, dat kan vervelend zijn, maar. De goede kant ervan is als je die ervaringen kan gaan gebruiken in je muziek. En we praten over het... Wacht even, ik onderbreek je excuses hoor. Is het niet gewoon de achterkant van waar je het net over had... Hè? dat ze weliswaar heel virtuoos zijn in het uitvoeren van die specifieke componisten... maar dat zij dat eigen karakter ontberen? Waar ja, jij voor pleit? Ja, dat, dat, dat is dus nog zo. En dat zeg ik er heel uitdrukkelijk bij, nog zo. Want ik denk dat we 30, 40 jaar geleden zo over Japanse pianisten praten. En als je nu toch bekijkt hè, dat er uh, iemand als Ushida, uh, Mitsuko Ushida... dat is werkelijk een, een hele erg goede... Uh, en die sprong zouden de Chinezen ook nog uh, voorwaarts kunnen gaan maken? Uh, absoluut, ja hoor. Ja. Ja. Nou is er een man die wel de status van virtuoos heeft bereikt... in een bepaald uh, genre, met name het genre. Je wordt, uh, en we hoeven geen oefening in bescheidenheid te betrachten. Uh, zonder meer de beste pianist in Nederland uh, genoemd. Door uh, de recensenten, door de critici in dit land. Klopt dat? Ja. Nou. <laughs> nee, er zijn natuurlijk. Maar er zijn bepaalde stukken van liest. Die, uh, die ik heel graag speel. en die ik ook heel goed speel. En uh, ik werk er ontzettend hard aan om weer nieuwe dingen te ontdekken. En wat je hier op de achtergrond heel zachtjes hoort... dat is bijvoorbeeld zo'n nieuwe ontwikkeling. Welkste, ik is ben, uh, dit is Totentans van Liest. En ik ben drie jaar geleden voor het eerst uh, op een uh, Liest-vleugel gaan spelen... op speciaal verzoek van uh, Jos van Immers. Wat is dat? Nou, een Liest Dat was een uh, sprong in de diepe voor mij. Dat is een eraar vleugel. In dit geval uit het uh, sterfjaar van Liest, 1886. Maar een instrument zoals Liest in zijn huis zou kunnen hebben gehad. En waarop hij deze Totentans... Had kunnen componeren. Nou, voor een speler is dat uh, een heel ander verhaal. Net fluisteren. Ging dat over Lies, de componist, over de totentans... of over pianist Rian de Waal hier aan tafel? Ja, nee, mij. dat ging, ging inderdaad over totentans. Ik, uh, ik heb dat vandaag toevallig ook weer een aantal uren... op de lessenaar gehad van, uh, van de Vleugel. Als het uh, Peter de Grote Festival voorbij is... waar we het zo nog even over ja, gaan hebben, neem ik aan... dan uh, moet ik vrij kort daarna alweer met het orkest van Jos van Immerzeel... Anima Eterna op stap en dan uh, zitten we in Frankrijk op uh, festivals en daar spelen we, speel ik tot en Ja. weer. En wat maakt dan dit zo'n zwaar stuk? Nou, het is een, een, een behoorlijk atletisch stuk om het uh, al gewoon op je eigen piano te spelen, maar vanwege het feit dat ik het op een uh, oud klavier speel, een eraarvleugel uit het sterfjaar van Liszt, 1886. Dat is een fantastische piano. Maar die heeft een kleiner klavier. Dus uh, de witte toets, die normaal 4 centimeter is... die is daar 3 centimeter. Dus ik kom... Uh... En, en komt, komt in de knel? Niet, Ik kom niet tussen de zwarte toetsen, want dat is vrij, vrij brede, ja, brede vingers. Ik kreeg net een hand van je. Toen dacht ik al: dat zijn forse uh, ja, tengels. zeven jongens. En ik, ik moet dus al die, al die dingen op een heel klein stukje toets kunnen doen. En dat vraagt wat, wat extra voorbereiding. Nee. Wat is vocale dystonie? Een vocale dystonie is. Uh, je kan het beste met dyslexia vergelijken als je het woord niet kan vinden of een woord omkeert. Nou, bij dystonie is dat je de spiertonus niet kan vinden. Dus je kan zeggen, heel simpel gezegd, eigenlijk allerlei krampverschijnselen. He, ik, ik wil mijn, uh, mijn middelste vinger spelen en dan gaat mijn, uh, mijn duim mee of dan gaat mijn. Uh, Doet zo of. Ik knikt. Er de, de, de gebeuren dingen die je niet wilt, mm -hmm, mm -hmm. omdat je systeem, als het zo maar zeggen, is te zeggen, is vervuild. Ja, he, ik vroeg net: he, is dit een zwaar werk? Ja, zei je. Nou, je speelt het volop. Er is een periode geweest waarin dat niet uh, geweldig makkelijk lukte. Ja, ik heb inderdaad uh, begin jaren negentig uh, een aantal jaren met een focale dystonie geworsteld en. Uh, dat zijn een paar hele moeilijke jaren geweest. Ik had één recitalprogramma en ik had één pianoconcert... wat ik er altijd wel uit kon persen ja. met veel kunst en vliegwerk. En in die tijd ben ik op zoek gegaan naar een therapie. En die heb ik in Parijs gevonden. Hoe kom je er om te beginnen aan? Uh, die vocale dystonie. Nou, het is, uh, in mijn geval was het de prijs van mijn succes... dat ik dus in korte tijd heel veel verschillende dingen moest doen... en een heleboel pianoconcerten en uh, vooral dan nieuw moest leren... waardoor je er te weinig aandacht aan geeft. Te weinig aandacht aan het technische element. En ik was toch altijd iemand die gewoon heel makkelijk studeerde... in korte tijd heel veel kon doen. Dus ik heb een aantal jaren een, ja, wezenlijke dingen veronachtzaamd. Wat, wat voor dingen dan bijvoorbeeld? Um, nou, als je dus de dingen niet helemaal goed hebt ingestudeerd... dan moet je het op je natuur en doen. En dat wordt het soms forceren. Ja. Dus ik heb heel veel moeten forceren in die periode. Dat ik dan dacht van, nou ja, god, ik, eh, ik vind het zo leuk om Brahms piano je ram, te spelen. Er wel uit. Ik heb zes weken, nou ja, dat uh, moet toch lukken. En uh, ik ram dat er wel uit, hè? een beetje, inderdaad. Dus die, die hoogmoed heeft zich uh, later uh, tegen mij gekregen. Ja, en dan duurt dat een ja. paar jaar ja. voordat je er in ja. Parijs... onder andere, begrijp ik, weer ja. Ja. bovenop wordt dus geholpen. Ik ben een, nou, door, door uh, kijk, heel veel mensen... Er zijn natuurlijk veel pianisten die wat aan hun uh, rechterhand krijgen. Het is altijd de rechterhand. En het is meestal Parouk. ook... Uh, omdat alle virtuositeit in de rechterhand zit. He, dus alle trilletjes, de snelle loopjes, de, de, de ingewikkelde dingen. En ja. het zijn de kortste snaren op de piano, dus er komt het minste geluid uit. Dus die rechterhand die moet ook nog eens harder werken okay. om het te, voor elkaar te krijgen. En wat deden ze in Parijs om je er weer bovenop te helpen? En ik had me niet laten opereren, ik had me niet uh, met injecties laten behandelen... dus ik was een heel puur geval. En ik heb dus ook gewoon met pure therapie, met, met oefeningen heb ik het tijd ja. beter te keren. En, uh, het feit dat je daarna heel veel dingen bent gaan doen... Hè? niet alleen dus meer dat, dat concerteren, maar ook uh, jongeren onder je hoede nemen... en werken aan festivals, heeft dat te maken met deze periode? Dat je niet meer puur speelt, maar allerlei andere activiteiten aan de dag bent gaan leggen? Ja, dat heeft daar zeker mee te maken gehad. Hè? Dat ik dus een aantal jaren een beetje mezelf in de luwte wilde... wilde... Uh, uh, brengen. In die zin dat ik dus niet, uh, niet meer uh, 100 concerten per jaar deed, maar dat ik zei van nou, ik doe de helft daarvan en ik ga daarnaast dan wat, uh, wat andere dingen doen die ik ook uh, ja. heel erg leuk vind. Zoals dat uh, Peter de Grote festival. Hè? Uh, waaruit bestaat het? Nou, het zijn in totaal het enorme aantal van 62 concerten. Dat is samen met onze Duitse partner, moet ik dan zeggen, want de muzikalische zomer Oost-Friesland en uh, de Muzikale Zomer in Groningen, die werken uh, zeer intensief samen. Een grensoverschrijdend, grensoverschrijdend muzikaal project, meer Ja, ja. Joh, en dat is, dat is ontzettend leuk. En we hebben als voorbeeld inderdaad ook een, een ensemble samengesteld... wat uh, op volgende week donderdag in Groningen... en volgende week zaterdag in Emden met Maler, dat Lied van de Eerde... Uh, tevoorschijn komt. En dat zijn dus met een aantal Nederlandse muzikanten... en een aantal Duitse muzikanten. En in hele mooie dure hallen met fluweel op de stoelen. Uh, en we hebben... Prachtige, prachtige locaties. Kleine, kleine kerkjes, uh, ja. uh, grote zalen. Uh, oh, alles door elkaar? Ja, er zijn in totaal, ik denk, bijna veertig locaties ook. Dus. En, en kunnen we ook naar uh, de boerderij van Rian de Waarder? Ja, er is uh, aanstaande zondag. Uh, is om vier uur middags is er een concert. Dan, uh, dan speelt een clubje, dat heb ik voor de gelegenheid de uh, Valtemont Virtuosi genoemd. <laughs> oh, nee, man. man. <laughs> en dat uh, bekt lekker, hè? Uh, ja. Dus een lichte pot kan geen kwaad, ja. Nee, precies. Daar, daar zit een goede knip op. Ja. Maar uh, dat, dat zijn dus uh, mensen als Christian Boor, Ronald Hogeveen... Francine Schadborn, mm. uh, echt de, de, de elite kamermuziekspelers uh, uit Nederland. En daar uh, wordt een programma gespeeld met onder andere... Souvenir de Florence van Tchaikovsky. En zelf speel ik met Christian Bor de violsonate van Catoir. Een ja. uh, Russische componist van uh, rond de vorige eeuwwisseling. Um, even een website of iets dergelijks waar mensen het totale uh, programma ja, kunnen volgens zien. Volgens mij is dat uh, www.peterdeGrotefestival.nl. Oké, okay. dat is, is misschien ook een De grote festival. Een telefoonnummer ja. 050-595-1319. Dat zie je dus op, op allerlei plekken, hè? Uh, die, die voorstellingen van jullie, die optredens van jullie in uh, Duitse plaatjes, in uh, Noord-Groningse plaatjes, in Trentë, et cetera. Um, Even iets verderop uh, kijkend, de, de, de toekomst uh, zo richting 2015-20, uh, treedt dan een nieuwe tellig dwaal naar voren als piano virtuose, de dochter. Nou, onze dochter Nina is, is geweldig muzikaal begaafd. Als, als piepklein, als peutertje stond ze dan achter de deur van Marion's studio en dan hoorde ze die vocale oefeningen die Marion deed. En dat deed ze op de goor zomaar na. Ja. En met het even grote gemak deed ze het een octaaf hoger. Dus die heeft een hele goede oren, die heeft een, ook een hele goede, hele goede stem. En dat zijn dus twee belangrijke ingrediënten. Ze heeft een jaar violes gehad toen ze vijf was. En een jaar pianoles toen ze zes was. Dus het zat, zat er helemaal aan te komen. Dat dachten wij, dat zou best eens kunnen. Maar op een gegeven moment zei ze tegen mij van... ja, pap, ik wil best viool spelen. En ze zei, spelen, hoor je me? Ik wil niet oefenen, ik wil niet studeren, ik wil spelen. Mm -hmm. Nou, toen dacht ik van, ja, kind, je hebt groot gelijk. En, en zit uh, daar dan iets in, hè, als je dat durft te zeggen... van wat je zelf hebt geleerd, niet overspannen? Nou, wat mijn ervaring is, is dat je uh, als muzikant... moet dat zo sterk in je zitten dat je werkelijk gewoon niets anders wilt dan muziek maken. En als je daar een klein beetje twijfel bij hebt... dan moet je het gewoon niet doen. Dus ze de, danst de, kunst van het, de kunst van het loslaten en ze danst nu. Ja. Nou, dat is toch ook mooi? Ja, dat is fantastisch. En zit jij dan aan de piano en Marion zingt niet, en zij danst bij weet Nog bezig? niet, maar dat, uh, dat, dat, daar moeten we eens aan denken. Dat Goed past ook vast in die ja. boerderij. Ja, ja. Ik ben ervan zeker. overtuigd. En anders gewoon een je erbij... Geen enkel punt, op ja, landgoed Dijt uit in Voppermond. Um, wat hebben wij op de tegel, Rian? Nou, er zijn er dus twee, uh, twee afgevallen. En um, wat ik erop zou willen zetten is eigenlijk... niets is wat het lijkt. En dat is voor mij een heel positief iets. Want het betekent dat je, als je denkt dat je weet hoe iets in elkaar zit... dat er altijd weer verrassingen zijn, dat er altijd weer... Nieuwe dingen komen, nieuwe gezichtspunten. Uh, dingen die je nog niet hebt gezien. Mm. En, ja, dat vind ik fascinerend. Uh, het is fascinerend. ook een beetje de moraal van jouw eigen zoektocht. Hè? Altijd maar blijven uh, verkennen. Blijven ja, uh, ja, met, met, met grenzen, uh, met, ja. met, met nieuwe perspectieven worstelen. Ja, en mensen zijn, sommige mensen worden daar angstig van. Die kunnen die, die, die onzekerheid niet aan. Maar ik vind het dus fascinerend om iedere keer een laagje weg te pellen... En weer wat nieuws te vinden. Zeggen de Engelsen dat ook wel weer? Zo'n mooi. Nothing like living dangerously. Ja. Er is niets zo mooi als gevaarlijk leven. Ja. Ja, helemaal mee eens. Dankjewel, weer aan de Dit was aflevering 1404. Dank Rian de Mauw en het Peter de Grote Festival heeft een website: www.peterdegrotenfestival.nl. U hoorde Frank van der Linde in gesprek met Rian de Waal... in een aflevering van Kunststof, een bijdrage van de NPS... eerder uitgezonden in juli 2007. Die programmering van 2007 is nu natuurlijk niet meer te beluisteren. Op woensdag 27 juli gaat het Peter de Grote Festival 2011 van start. Dus 27 juli. Pianist Rian de Waal overleed op 25 mei... Op 53-jarige leeftijd. En voor alle mooie mannen die vroeg of laat doodgaan, daar is niet aan te ontkomen. Hier bij Nachtvluchten een mooi mannenensemble. Georgisch ensemble Kerioni voor alle mannen die ons ontvallen. Dat is vandaag, 4 juni, voor mezelf ook even een moment om bij stil te staan. Dit is Radio 1. U luistert bij Max naar Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via onze site. Dat adres is www.nachtvluchten.fm Rechtstreeks mailen kan natuurlijk ook. Dat is nachtvluchten-omroepmax.nl Schrijven kan naar postbus 518-1200. Alpha Mike in Hilversum. Het is een halve minuut voor vier. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met Nachtvluchten. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar het tweede deel... van de interviewserie met beeldend kunstenaar Kees Verwij in een bijdrage van De Vara uit 1976. Inderdaad, we schuwen bij Nachtvluchten ook het oudere radiomateriaal niet. Graag, tot zo meteen.